Klimt het feestvarken stiekem maar demonstratief uit het raam. Het busstation, hoe kom ik daar? Als zuster Alice erachter komt dat Alan verdwenen is, wordt ze overmand door puur verdriet. Alan Carlson, ik vervloek de dag dat jij ooit geboren werd! Die dag is 1 mei 1905. Alans moeder protesteert tijdens een mars voor het vrouwenkiesrecht door doormidden. De navelstreng is nog maar net doorgeknipt als vader Carlsson zijn vrouw en pasgeboren kind alweer alleen laat. De strijd om het socialisme te verspreiden in Zweden is groter dan de kleine Alan. Ik schuld, Zweden. 1905 Ja, neem me niet kwalijk Ik snap het niet, ik snap het gewoon niet Irene, hoe oud is dat Dat ding ondertussen Een week Een week maar, ja... En zijn vader is niet één keer thuisgekomen in die hele week. Nee. Irene. Nee, maar dat is ook... Ongelooflijk. Er waren optochten, protesten, belangrijke dingen. Die kun je niet zomaar afzeggen, natuurlijk. Ja, nou, en wij zijn nu toch ook hier? Er was vandaag een vrouwenkiezerrecht, Margie Fleen. Hé? Nou, wat doen jullie in Vrede staan dan nog hier? Jullie moeten daar zijn. Wegwezen! Ja, dat weet iedereen. stelt ja. zich aan, die kiest recht. Mars is een totale aanfluiting. Mijn dochter was er vanochtend. Een dus aanfluiting. Ze hadden geen route gekozen. Het leek zo mooi symbolisch om bij iedere twee sprong rechts te kiezen. Ja, heel symbolisch. Maar drie hoeken <lacht> om en die liepen dwars door hun eigen staart tegen. Ja, nou dan <lacht> nog. Zij waren er tenminste. Ja. Zij zaten niet vast met een. een, een ja. Met een baby, uh, Irene. En we hebben u gewaarschuwd. Stuk voor stuk hebben we u gewaarschuwd. Mm. Dit is hoe het gaat. U ligt hier. Eén berg miserie. En hij is de hoort op. Ik had alleen niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Ach, Irene, stil. Het is een lief, mijn Wel, hè? Ja, mm. maar die gaat er ook straks van alles van u verwachten. Als je ze de kans geeft, dan lopen ze zo over je heen. Dat weten we nu. Och, die man van mij... Die man van mij wil per se Zweden socialistisch krijgen. Nou, vraag me niet waarom, maar dat wil hij. Vindt hij belangrijk? <lacht> nou ja, dat moet hij <lacht> dan maar doen. Ik nee, snap zo. werkelijk niet hoe hij hier zo kalm onder kunt blijven. Als dat ei van een vent zo nodig het socialisme wil starten... dan heeft hij daar het vrouwenkiesrecht voor nodig. Dus dat is voor ons helemaal zo slecht nog niet. En daarmee is zijn zaak dus belangrijker dan de onze? Natuurlijk niet. En <lacht> dat zul je nog nooit kunnen zeggen. Dag, dametjes. Lekker aan het bijkletsen. Kijk, Alan, het is eigenlijk heel simpel. Na de industriële en de Franse revoluties had je opeens het kapitalisme, wat een duur woord is voor rijke uitzuigers die de arme, eerlijke boeren leegknijpen. Nou. En die arme, eerlijke boeren, die mogen zich dan verdedigen, toch? Ja, dat lijkt me logisch. En dat verdedigen, dat noem je klassenstrijd. Klassestrijd. Klasse zeg maar, klassenstrijd. En, en klassenstrijd, dat is de olie op het vuur van de socialistische revolutie. Het is een kwestie van tijd, wacht maar af. Nou, helaas snappen niet alle socialisten hoe de toekomst eruit moet gaan zien... Je hebt de sociaaldemocraten. De slappe zakken zijn dat. En die kun je met je pink nog pletten. Maar de slapste sociaaldemocraat is nog altijd beter dan een marxist. Marxisten? Dat zijn de ergste van allemaal. En waarom zijn de marxisten de ergste van allemaal? Inderdaad. Omdat zij denken dat het socialisme door de overheid gereguleerd kan worden. Door de overheid? Nou, ja, nou vraag ik je. Het is precies die overheid die ons jarenlang geld heeft afgetroggeld. Ja, dat krijg je, als je zo'n Marx aanhangt. Zo'n ziek, zwak, misselijk feentje. Die man die was één wandelende zere plek waar je de vinger ook legde. De held van de arbeiders, die zelf ook nooit maar één dag fysieke arbeid leefde. En die zijn leven lang onderhouden werd door een vriend van hem. En zijn volgelingen, die zullen het socialisme wel eens even opzetten. Hm? Heel goed. Heel goed, mijn zoon. Ja, het is ook verschrikkelijk. Nou, en ik zal het je nog sterker vertellen. Er zijn zelfs. En dit geloof je niet, Alan. Er zijn zelfs socialisten. die niet tegen religie zijn. Goddomme. Het grootste kwaad dat ons ooit overkomen is. Ja, ja dat geloof je toch niet? Ja, inderdaad. Huil! Huil! De huil voor de vrouwen en de kinderen. Huil voor Zweden. Genoeg, dit is genoeg. Je hoeft niet meer te huilen voor Zweden. Wil je heel even, ik. Ik, ik probeer je iets te. ophouden nou. Alan. Zeg Alan, dit is wel jouw toekomst waar we het over hebben, hè? Als het zelfs de kinderen al niet meer interesseert, waar, waar moet het dan in Jezus gaan heen met dit land? Jaren zijn voorbij gegleden. Het is inmiddels 1914 en Alan is negen jaar. Al die tijd lijkt er knap weinig veranderd te zijn in Zweden. De mannen stemmen nog altijd tegen het vrouwenstemrecht. En ook het socialisme wil niet echt vlotten. Ondanks de verwoede pogingen van Alans vader. Maar over de grenzen in het verre Rusland begint de revolutie te broeien. Oh, die die klein, zielige, Wat die niet, die is de belangrijkste plaats in de geschiedenis van Russische revolutie, het Oh, dit is typisch. Ik ben ontslagen. Wat? Natuurlijk. Dit is typisch. Ontslagen. Mensen steken liever hun kop in het zand. Doen alles om maar niet na te hoeven denken. Om de waarheid maar niet te zien. En zo is het. En het en zijn het... zieners als ik die daar de zure vruchten van plukken. Wat heb je gedaan? Wa wat, heb wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja. Ik heb helemaal niks gedaan. Zij zijn het die niet luisteren willen. Wat heb je gedaan? Alfred. Eerder baas me Pardon, je hebt de wat op zijn wat gewat? Ik heb de baas op zijn muil gestopt. Natuurlijk. Hij zei dat iedere socialist van boven de 20 idioot is. Nee. Dat zei hij, waar iedereen bij was. En hij zei hij, hij zei, hij zei, hij zei, hij zei, je bent toch geen twaalf? En nu? Wat moeten we nu? Hoe moeten we eten zonder jouw loon? Ik kan hier toch niks aan doen? Nee, natuurlijk niet. Maar hij zei. Hij gaat, gaat maar een nieuwe baan zoeken. Ja, niemand gaat mij een nieuwe baan geven. Nee. Waarschijnlijk niet. En weet je waarom niet? Ze willen me stilhouden. Ze willen me de mond snoeren. Geef ze zo'n geluid. En daarom zat ik te denken. Als ik ooit nog aan een baan wil komen, dan moet eerst de revolutie uitbreken. Zonder revolutie geen brood op de plank. Ja. En hoe lang wachten we daar al op? Precies mijn punt. Ja. Vandaag werd het me opeens heel duidelijk. De revolutie gaat hier niet komen. Niet zomaar. Wat Zweden nodig heeft, is een voorbeeld. Mm. Een lichtend voorbeeld. Een baken in de nacht. Ja, yes. vrouw. Ik ga naar Rusland Natuurlijk Ik ga ze helpen het zaar af te zetten Ja, ben je wel voor het eten thuis? Want daar hebben ze het door Daar snappen ze wat het socialisme is Gelijkheid, solidariteit Het Russisch socialisme zal een voorbeeld zijn voor de hele wereld Wacht ja. maar af. Liberté, égalité. Nou, succes ermee Vrouw, tot ik terugkeer Jij gaat niet naar Rusland uh, Wel degelijk En jij hebt niet eens schone sokken bij je ja, die krijg ik daar wel. In Rusland weet ze wat het is. Revolutie. Oh, die man. Oh, die man. En dat mag dan wel stemmen. Alan. Ja, moeder. Ga zitten. Wat was dat geschreeuw? Het ziet er naar uit dat je vader zojuist naar Rusland is vertrokken... om de tsaar af te zetten. Oh. Ja. Waarom? Dat maakt niet uit. Wat wel uitmaakt, is dat er nu ook geen geld meer binnenkomt. Ik zal onze bomen omhakken en eh uh, als brandhout verkopen. Maar ondertussen moet jij ook een baan zoeken. Je bent nou negen jaar, dat is een prima leeftijd, toch? Ja, begrippen, natuurlijk. Goed gesprek. By the early 20th century, exploding projectiles with timed fuses had been sufficiently refined that they yielded much higher casualties than their predecessors. Dus je ziet, knullekind, hier bij nitroglycerin BV doen wij niet zomaar wat. Hier bouwen wij aan de toekomst van de oorlogsvoering. En weet je hoe die eruit ziet? De toekomst van de oorlogsvoering. Nee, meneer. Majestueus ziet de toekomst van de oorlogsvoering eruit. Straks kunnen we met één druk op de knop hele wereldsteden wegvaren. Provincies, heel Denemarken als we dat willen. We kunnen volkeren vernietigen. Eén bom en de wereld schudt op haar grondvesten. Hoe oud zei je dat je was? Negen jaar, meneer. Kun jij een beetje goed lopen? Ja, meneer. Wij zouden nog wel een loopjongen kunnen gebruiken. Die hele situatie in Europa die gaat ontploffen. Neem dat maar van mij aan. En dan krijg je het reetendruk. druk. Nou, Doe het mij niet klaag hoor. Oorlog? Prachtig, heerlijk. Maar mijn vrouw vindt er niks aan. Die ziet zichzelf elke avond alleen eten natuurlijk. Goed, je begint morgen. Uiteraard meneer, dank u wel meneer. Alan werkt nu drie jaar als loopjongen bij nitroglycerin BV. Daar kijkt hij mee hoe de toekomst van de oorlogsvoering ontwikkeld wordt. Zoals zijn baas het graag zegt. Uiteraard meneer. Hoewel... Ondertussen lijkt het er meer op dat Europa terug het stenen tijdperk ingeschoten wordt. Dank u wel, meneer. Alans vader schrijft zijn gezin vanuit Rusland... waar zijn socialistische overtuigingen toch niet zo sterk blijken als gedacht. Ik heb hier het geluk om omringd te zijn door de slimste mensen die ik ooit heb ontmoet. Fabbe heeft me de ogen geopend, lieve vrouw, lieve Alan. Als jullie hem eens konden horen praten. Peter Karel Fabergé heet hij voluit. Een geweldig kunstenaar, een briljant man. Ik ben blind geweest. Ik ben zo blind geweest. Hoe kun je nou van onopgeleide mensen verwachten dat ze weten wat het beste voor je is? Zeven van de tien bolsjewieken kunnen niet eens lezen. Zeven van de tien. We kunnen de macht toch niet aan een stel analfabeten geven? Oh, en lomp. Lomp en ongemanierd en zo ontzettend dronken. Fabbe zegt dat het socialisme tot niets kan leiden behalve tot massamoord. Ja, en als dat zo is, dan kunnen we toch net zo goed Tsaar Nicolaas II steunen. Die is tenminste geleerd, die heeft tenminste de visie. Fabbe en ik blijven hier, om de Tsaar te verdedigen tegen dat varken van een Lenin. Een Marxist van de ergste soort. Ik heb het je toch gezegd, Alan? Die Marxisten die verpesten alles wat ze aanraken. Nee. Tsaar Nicolaas II, bij de gratie gods. Al-Russisch keizer en autokraat van Moskou, Kiev, Vladimir, Novgorod, van. Dus daar laat die ellendeling ons voor in de steek? Natuurlijk, die man is nog slapper dan ik dacht. Praten, praten, praten, praten. Gelijkheid, dit, broederschap, dat. Een een of andere flappie gebruikt drie dure woorden en meneer ligt op zijn rug. Ik zal je één ding vertellen. Als je... <coughs> <coughs> Moeder, <coughs> ja, ga er het. Het, niks aan de hand. <coughs> Koudje. <coughs> Moeder... Niks aan de hand, zeg ik toch? ik oh, ben gewoon allergisch voor die vader van je. Hij heeft ook nog iets meegestuurd. Nou, geld, mag ik hopen. Het is een... Een... Het is een ei. Een ei? Ja, kijk maar, van brons of zo. Het ziet er wel duur uit. Laat eens zien. Goddomme, dat is zwaar. Hm. Wat zou het zijn? Nou, maakt het uit wat het is? De idioot had beter een echt ei mee kunnen sturen... We tenminste nog iets te eten gehad. Maar ik hoef die rommel niet. Breng het maar naar koopman Gustafsson. Misschien geeft hij er nog wat voor. Ik heeft geen idee wat dingen waard zijn. Nou, ik wil dat ding niet in mijn huis. Hoe kom je hier aan? M mijn vader heeft het opgestuurd uit Rusland, meneer Gustafsson. Is die oude gek nog niet dood dan? Nee, meneer. Nou ja, het geluk is met de domme, zullen we maar zeggen, hè? Ja, meneer we eens kijken naar het ei. Hmm. Nou, ik denk voor niks. Ik ben ik bang. Oudkoper koper en sierstenen zie je? Een waardeloos prul. Maar ik ken je moeder, die arme vrouw. Het is haar schuld niet dat ze zo'n ellendige smaak in mannen heeft. En, en dan ook nog zo'n simpele zoon. Hoe gaat het bij de bomfabriek? Heel goed, ik mag er nu... Eh... Ik geef er 18 kronen voor. Omdat het je moeder is. In kwijtgescholden schulden uiteraard. Nou... Uh... Ja, graag of niet. Het is het eigenlijk niet waard. Uiteraard, meneer. Dank u wel, meneer. Afgesproken. En uh, nu wegwezen jij. One of the greatest summaries that I've ever heard of the collection of 50 imperial-made Fabergé eggs is that they essentially tell the story in 50 eggs of the lives and the loves of the imperial-Romanov family. But... Nou, wat een commotie. Ik, ik, ik kwam net koffie brengen, wat is er? Is dat. Dat kan niet anders. Maar. Ja, een echte. Een echte. Maar. een echt Fabergé-ei. Een echt, Fabergé echt Peter-Karl Fabergé-ei. Maar, maar. maar hoe. Die sloven van een karlzon kan hem mij aanzetten. Had geen idee wat hij eens aan handen had. Maar hoe. hoe is. hoe is Oh jeetje, ik, ik, ik, ik krijg de buberitis. Dus. <laughs> Dit is een stuk geschiedenis, Bart. Een stuk geschiedenis, zomaar in onze eigen handen. Uh, uh, mag ik even? Uh, Afblijven. Afblijven, Bart. Ja, mag ik dat een stuk? Oh jeetje toch. 1918. A viral disease known as the Spanish Flu is spreading around the globe like wildfire. Decimating every country it touches. The virus killed an estimated 30 million people in less than 6 months. De oorlog woedt nog altijd voort. Europa verdrinkt in zijn eigen as. De Spaanse griep grijpt om zich heen en in Rusland staat de hel op het punt van losbreken. De generaals van Tsar Nicolas II zijn met de staart tussen de benen gevlucht. En ook Peter-Karl Fabergé, de mentor van Alans vader en zelfbenoemde trouwste beschermer van de Tsar, is er vandoor gegaan. Een vriendelijke en weldenkende man, genaamd Vladimir Iljitsch Lenin, begint zo langzaamaan vrij spel te krijgen. Moeder, heeft u het gehoord? Ze hebben de tsaar vermoord. Het stond vandaag in de krant. In J.K. de tsaar en zijn hele familie. Het hout is bijna op. Moeder. Ik heb vanochtend onze laatste boom geveld. Ik zou maar vast een jas kopen als ik jou was. Wat betalen ze ondertussen daar op die bommenfabriek? Nog steeds hetzelfde. <tie> <Ja>, de ratten. <tie> je bent ondertussen dertien. Je zou loonsverhoging moeten krijgen. Bovendien je werkt dag en nacht. Maar daar betalen ze me niet voor. Ik blijf s'avonds langer, om stiekem mee te kijken in het laboratorium van niet gewoon Glycerin. Waar ze de bommen maken en soms, als ik heel laat blijf en iedereen naar huis is, dan kan ik zelf dingen uitproberen. En volgens mij kan ik het, moeder. Volgens mij kan ik nu bommen maken. Mooi, dan kun je het nu direct weer vergeten. Er komt niks dan geen emmer van, natuurlijk. Van die hele bommen Misschien is het vader wel. Wat? Je vader? Waarom zou je vader in godsnaam nu... ...voor de duur staan. Omdat de Tsar is vermoord. De Tsar is vermoord. En nu kan hij eindelijk terug naar huis komen. Er woont hier een mevrouw Carlson. Ja? Echtgenote van Alfred Carlson. Tot mijn spijt, ja. Mijn naam is Juren Eriksson. Ik werk op de gemeente van Oosterjutland-Slen. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb. Wat? Uw echtgenoot is een paar dagen geleden op Russisch grondgebied doodgeschoten. Moeder? Mevrouw? Ach, kijk. Huh. Oh, die man. Uh, wat, wat is er gebeurd? Hé, uh, hey, uh, hoe zeg ik dit? Hé, eh... Hij heeft een stuk Russisch grond afgezet en uitgeroepen tot onafhankelijke republiek. Hij heeft wat gedaan? Nou, ja, uh, ziet u, uh, uw man had een stukje grond gekocht. Ja. Uh, niet veel, net genoeg om wat aardbeien te verbouwen of, of wat boontjes of zo. Ik, ik, weet, ik weet niet boontjes. wat hij... Uh, ja, ja, ja, hoe, hoe dan ook, en, een dag later verbood Lenin elk particulier grondbezit. Oh. En uw man weigerde zijn land af te staan. Hij heeft er een hek omheen gezet en een vlag gehezen. Het, het echte Rusland, zo noemde hij het. Dat was geen inslaand succes bij de autoriteit. Het spijt me, mevrouw. Ik had u graag ander nieuws gebracht. Natuurlijk. Dank u. In de verband met de oorlog wordt het lichaam niet gerepatrieerd. Het stukje land is door Rusland teruggevorderd. Zijn eigendommen komen uiteraard u toe. Maar veel is het niet. Als u nog vragen heeft, kunt u uh, altijd bij ons terecht. Oh Alfred. Had je niet op een iets minder domme manier kunnen doodgaan? Dat is toch geen einde voor jou? Nou. Goed. Niks aan te doen... Wij zijn er nog, moeder. Het spijt me voor je, Alam. Maar het is zoals het is. En het wordt zoals het wordt. En het eerste wat wij ons nu moeten bedenken is... Gaat het, moeder? Ja, natuurlijk gaat het. Niks aan de hand. Gewoon een koudje. Dat klinkt niet gewoon... Om... Niet aanstellen, Alam. Ik voel me uitstekend. Ik ben kerngezond. Wij zijn hier vandaag tezamen om Veronica Karlsson ter aarde te bestellen. Een brave vrouw die hard werkte voor haar familie. Zij laat één zoon achter, de dertienjarige Alan. En ik weet dat ik voor u allen spreek als ik zeg dat wij ook in deze barre tijden alles zullen doen om dit arme schaam te helpen. Veronica was een kordate vrouw die haar hele leven vocht voor haar idealen. Idealen die misschien niet populair waren, maar waar ze in geloofde. God test ons. Eerst met de oorlog... Alan, Wat? Wat? Gustafsson? Wanneer wil jij beginnen de schuld van je moeder af te lossen? Wat? Ja, het zijn krappe tijden, ook voor mij. En ik ben heel koelant cool geweest. Ik heb jullie goed betaald voor dat ei. Maar dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Dus uh, wil jij op termijn? Of liever in één keer? Of in de arbeidsuren? Ik ben bang, Gustafsson, dat ik die schuld niet kan afbetalen. Ik heb het geld dat mijn ouders me hebben nagelaten, namelijk gebruikt om een eigen bedrijf op te richten. Een, een eigen wat? Een eigen bedrijf. Je bent dertien. Ja? ja. Wat voor een bedrijf kan een dertienjarige nou oprichten? Een explosieve bedrijf. Dynamit Carlson. En ik denk dat we nu heel veel van zijn mond moeten houden, Gustafsson. Dominique, ik ben helemaal niet blij. Het is vijf jaar verstreken sinds Alans ouders zijn overleden. Alan is inmiddels twee koppen groter en minstens twee keer zo breed. Ik heb het geld dat mijn ouders me hebben nagelaten, namelijk gebruikt om een eigen bedrijf op te richten. De inwoners van Iksjult zijn als de dood voor die gevaarlijke gek, zoals koopman Gustafsson hem is gaan noemen. Alan kan er geen slaap om missen. Zijn bommenbedrijfje Dynamiet Carlson loopt steeds beter en langzaam maar zeker ontwikkelt hij zich tot een explosieven expert. Of all the things the Nobels could create in their new business, nitroglycerin was perhaps the most dangerous. In its liquid form, nitroglycerin is notoriously volatile. A physical shock can make it explode. Boer Akerloend. Goedemiddag. Nou, heel aan niet. Oh, dan neem ik het terug. Wat kan ik voor u doen? Dit is nou al de zoveelte al aan. Bessie was het dit keer. Een miskaam. Wat vervelend voor u. Weet jij wel hoeveel wij betaald hebben om haar door de goede die te laten dekken? Weggegooid geld, denk ik, dankzij jou. Hoezo? Nou, wat denk je? Die constante explosies vanzelf. Dag in, dag uit. Zoals avonds, zelfs tijdens de kerkdiensten... Het is toch God geklaard. Ik zie niet in wat dat met mijn... Sinds jij met dat hier bij jou begonnen bent, hebben elf van mijn koeien een miskraam gehad. Hé, hey, elf. Weet je wel wat voor een bende dat geeft? Ik blijf boenen, man. Tja, meneer, dat is heel vervelend. Om maar... over de emotionele schade nog maar te zwijgen. Mijn dieren draaien totaal door. Vorige week probeerde er eentje zich in de dorstmachine te werpen. Maar meneer, ik doe toch ook maar gewoon mijn werk? Ja. Yeah. En af en toe, er moet er iets getest worden, ja. Dan gaat yeah. er iets de lucht in, ja. Yeah. Maar hoe kan ik mijn klanten anders de beste explosieven bieden? Alan, Ik ben maar een arme wees, snap u? Geen ouders meer, geen familie, geen opleiding. Wat moet ik dan? Hm? Wat moet ik dan als arme, eenzame, simpele wees? Ja, het is heel zielig allemaal, Alan. Ik speel weer als zieligste liedje voor je op, weer als kleinste viooltje. Hoor je hem? Hoor je het viooltje, Alan. Ik, ik snap niet wat... Uh... De maat is vol, joh. Als jij niet ophaalt met die ontploffingen, dan ben ik genoodzaakt om maatregelen te nemen, hè? Dat zou ik niet doen als ik u was. Pardon? Pardon? Stel jij mij nou hier een potje te bedreigen? Oh. Nee hoor, het lijkt me gewoon een zonde van uw tijd. Want dan kom jij van een hele koude kermis thuis hè, Alan Carlson. Ik zeg net. Koop aan Gustafsson, die had gelijk. Jij bent al net zo gestoord als die pa van je. Doet u de groet aan uw vrouw. Nou, dit draag je hier, deze dan hier. Nou, dan zullen we eens even kijken wat jij nu gaat doen. Alan? Hallo? Alan? Meneer Gustafsson, wat een verrassing. Zo vaak zien we u niet aan deze kant van het dorp. Wat een mooie auto en een nieuwe zegelring, zie ik. De zaken gaan goed, of niet? Waar doe jij, joh? U heeft zeker nog zo'n, uh... hoe zei je dat nou zo mooi? Nog zo'n waardeloos prul op de kop getikt? Bespaar me je praatjes, Karlsson. Zeg, hoe durf jij mensen zo te bedreigen? Bedreigen? Ik heb niemand bedreigd. Ook nu dat ik mezelf vertelt, ik heb alleen gezegd dat er zijn tijd beter anders kon besteden. Je denkt dat je heel wat bent, hè. Jij denkt dat niemand jou wat kan maken. Meneer Gustafson, zou je misschien even aan de kant willen gaan? Ik heb jou wel door, hoor mannetje. De rest is misschien bang voor jou, maar ik niet. Ik zie wat jij bent, jij bent niks. Minder nog dan niks. Een vlekje, dat vind jij. Een pietenpeuterig pisvlekje. Ik zou echt even aan de kant gaan als ik u... Ze wil. zouden jou ook moeten neerknallen. Net als je pa. Meneer Gustafsson, ik denk echt... Verstoorde gek. Ik denk echt dat u even aan de kant moet gaan. Of wat? Of wat? Ga je mij nou ook lopen bedreigen? Aan mij heb je een hele kwaai, hoor, snapteus. Dan niet. Zeg, zeg, zeg, kom jij eens heel gauw terug. Waag het niet om weg te lopen als ik tegen je praat. Ze zouden jou moeten omsluiten, weet je wel. Ik zou het gek uit moeten willen. Dat zou ik moeten doen. En dan nog iets, Alan. Ik heb hem gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd dat hij aan de kant moest gaan. Mond houden. Jij blijft rustig hier zitten totdat we bedenken wat we in godsnaam met jou aan moeten, Alan Carlsson. Ik heb hem gewaarschuwd, agent Krook. Weet jij wat het grootste deel is wat van hem over is? Een vinger. Eén vinger. Alleen een zegelring om hem te identificeren. Nou, wat een geluk voor hem dan dat hij zo'n mooie nieuwe zegelring had. Wat is er toch met jou aan de hand, Alan? <middels>